Half uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Britten gaan op 12 december naar de stembus zoals premier Johnson wilde. 438 leden van het Lagerhuis Huis stemden vanavond voor, 20 stemden tegen... de rest onthield zich van stemming. Het is voor de derde keer in vier jaar tijd dat de Britten een nieuw parlement gaan kiezen. De Tweede Kamer wil dat de maximumsnelheid standaard op de matrixborden boven de weg wordt weergegeven. Nu gebeurt dat alleen als automobilisten door omstandigheden langzamer moeten rijden dan normaal. Als automobilisten altijd de maximumsnelheid kunnen zien, zou dat veiliger zijn. Minister van Nieuwenhuizen betwijfelt of het idee uitvoerbaar is... omdat veel matrixborden maar twee cijfers kunnen weergeven. Er komen bindende regels voor giften aan lokale en regionale partijen. Nu zijn die er alleen voor landelijke partijen. In Nieuwsuur zei politicoloog André Kraal... begin deze maand dat de lokale politiek zonder goede regels... te gemakkelijk gecorrumpeerd kan worden. Arnhem is de eerste gemeente met een totaalverbod op de verkoop van lachgas. Dat verbod gold al op straat. Vanaf vandaag mag ook geen lachgas meer worden verkocht in horecagelegenheden. Volgens burgemeester Makoush is lachgas slecht voor jongeren en leidt het tot vervuiling en ontoelaatbare risico's voor de openbare orde. En een studente uit Zuid-Korea wordt in Boston, Amerika aangeklaagd vanwege de zelfdoding van haar vriend. Volgens het openbaar ministerie heeft de vrouw hem duizenden berichtjes gestuurd waarin ze hem heeft aangezet tot zelfmoord. Ook zou ze hem langere tijd hebben vernederd en bedreigd. De man van 22 stapte in maart uit het leven vlak voordat hij zou afstuderen. De vrouw is gevlucht naar Zuid-Korea. Als de vrouw niet vrijwillig terugkeert gaat de VS om haar uitlevering vragen. En dan het weer. Het blijft droog. Vannacht kan lokaal een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt na 3 graden aan zee en tot rond het vriespunt in het binnenland. Morgen lost een eventuele mistbank snel op. Dan is het verder droog en zonnig en wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ...was onderdeel van Professor Trends en Energizers... ...en de beroemde CD... ...Shamans, Bretters, Trends, Dance, Music. Dat is buitengewoon uh, lekkere muziek, is dat. Meeslepend. Andere Nederlanders, Max Vollmer met Global Dream... ...Chris Hintzen. Uh, kortom, uh, de Nederlanders zitten er uh, vandaag goed bij. Veel luisterplezier plezier. voor dit programma. Om er nog eens naar te luisteren en de playlist. We'll yes.